11 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De Eurolanden stellen 109 miljard euro beschikbaar... voor de aanpak van de Griekse schuldencrisis. De leiders van de Eurolanden kwamen vanavond in Brussel tot dit akkoord. Een deel van het geld komt van de banken en andere financiële instellingen. Zij staan garant voor 37 miljard euro. De hulp uit de private sector kan op verschillende manieren worden ingevuld. Zo zou een deel van de leningen aan Griekenland kunnen worden kwijtgescholden... of kunnen de leningen worden verlengd. De hulp aan Athene wordt verder gefinancierd uit het noodfonds van de Eurolanden. Griekenland gaat ook een lagere rente betalen over de bestaande leningen en de looptijd van die leningen wordt verlengd naar minimaal 15 jaar. Met het pakket aan maatregelen willen de leiders van de Eurolanden koste wat kost voorkomen dat de schuldencrisis zich uitbreidt naar landen als Italië en Spanje.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 In 1939 kreeg hij de Britse nationaliteit. Lucian Freud overleed na een kort ziekbed. Elf Nederlandse bedrijven hebben deeltijd-WW gekregen... vanwege de EHEC-crisis in Duitsland. Groentekwekers en transportbedrijven zaten wekenlang met minder werk... na de uitbraak van de bacterie. Ze krijgen nu werktijdverkorting voor de uren dat er niet kon worden gewerkt. Volgens de Duitse overheid kunnen de meeste rauwe kiemgroenten... weer veilig worden gegeten.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 Veel werkgevers lieten 15-jarigen s'avonds na 7 uur werken... en 16- en 17-jarigen na 11 uur. De werkomstandigheden waren meestal wel in orde. In België wordt vanavond voor het eerst in maanden weer overlegd... over de vorming van een nieuwe regering. Acht partijen praten onder leiding van formateur Di de Vlaamse Christendemocraten van de CDNV hadden voorwaarden gesteld aan het overleg... anders zou de leider van de partij niet komen. En gisteren gingen de andere zeven partijen met die voorwaarden akkoord... en konden worden vergaderd. Grote afwezige bij deze besprekingen is de grootste partij... de Vlaams-nationalistische NVA. Het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties... werkt aan een luchtbrug naar de Somalische hoofdstad Mogadishu. Die is nodig om de hongerende inwoners van voedsel te voorzien. Volgens de VN lijden meer dan 2 miljoen mensen in het zuiden honger... en kan in dat gebied tot nu toe geen hulp worden geboden. Veel mensen zijn te zwak om zelf op zoek te gaan naar voedsel. Sinds gisteren spreekt de VN officieel over hongersnood... in het zuiden van Somalië. De familie van Goran Hadžić heeft in een cel in Belgrado... afscheid van hem genomen. Hadžić werd gisteren opgepakt in Servië. Hij is de laatste verdachte van oorlogsmisdaden... die nog werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal.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 Maar volgens Chaves was het een zuiver doelpunt. En de president wil dat er een klacht wordt ingediend bij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. ADO Den Haag heeft de derde ronde van de Europa League bereikt. De ploeg van coach Stijn won thuis met 2-0 van de Litouwse club FK Taurus. In Litouwen had ADO al met 3-2 gewonnen. De tegenstander in de volgende ronde is Omonia Nicosia uit Cyprus. Het weer, vannacht alleen in het uiterste zuiden nog een bui en de minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen is het met zo'n 18 graden minder warm dan vandaag en in het binnenland vallen in de middag een paar lichte buien. In het weekend trekt de wind aan en vallen er veel buien en de middagtemperatuur is dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Naar verluidt is kabouter Plop inmiddels op weg naar Hilversum om op de stoep van de toezichthouder net zo lang zijn ploplied te zingen, tot ze daar gillend alle boetes kwijtschelden. She can't so walk in the dog. Never got back till the fourth of July. Walking a dog, just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll tell you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Mary Mary, White Contrary, tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells. Pretty made all in a rope. Walking by a dog. Stommers was dat walking the dog. Ze zijn eruit in Brussel. Er is een nieuw akkoord over hoe de Griekse schuldencrisis, die ook een eurocrisis is, bezworen moet worden. Gaat 109 miljard kosten. Zometeen een korte uitleg van premier Rutte en daarna de voor- en nadelen in gesprek met hoogleraar corporate finance Jaap Koelewijn, beurshandelaar Jasper Anderlu en financieel specialist van de Partij van de Arbeid Ronald Plasterk. Dan, een advocaat van een ter dood veroordeelde in de Amerikaanse staat Georgia... heeft van de rechter toestemming gekregen om een andere executie vanavond te filmen. Het hoe en waarom wordt zometeen geduid door advocaat Bart Stapert. En wat maakt de Tilburgse kermis die morgen begint zo bijzonder... dat hij op de werelderfgoedlijst van de UNESCO zou moeten? Zometeen een gesprek met een kermiskenner en een exploitant. Maar eerst al oh, dat andere nieuws van vandaag. Donderdag 21 juli. When European leaders say that we will do everything is We mean it. Ik zei het al. Opnieuw trekt Europa ruimhartig de portemonnee om Griekenland te helpen. 109 miljard euro komt er dus uit. De Griekse premier Papandreou is blij, want zijn land is hard toe aan hervormingen. Het enige wat we vragen is the right to make... Het reddingsplan is geen financiële aderlating... maar een kans op een sterker monetair systeem in Europa, zegt president Sarkozy. Our ambition is truly to seize this opportunity of the Greek crisis... in order to make a qualitative leap in shaping and building governance in the Eurozone. Belangrijk voorwaarde voor het reddingsplan is dat de banken er, zij er vrijwillig aan meebetalen omdat wij het niet uit te leggen vinden dat de staten in Europa... uiteindelijk dat Griekse probleem proberen helpen op te lossen... en dat de banken en de verzekeraars er niet aan zouden meedoen. Het Griekse akkoord is niet het enige succes aan de wedstrijd... het politieke hart van Brussel. Want wat niemand wellicht nog voor mogelijkheid hield, is gebeurd. Acht Belgische partijen praten na meer dan een jaar ruzie... toch over de vorming van een regering. Ze zijn ingegaan op het voorstel van formateur Elio Di Rupo. Het is uh, om... Uh... We uh, kunnen uh, samen spreken uh, over de toestand. De Waalse socialisten praten mee, de andere grote winnaar van de verkiezingen niet. De Vlaamse N-VA is het niet eens met de voorstellen. De N-VA werd lang gesteund door de christendemocraten van het CD&V Tot vandaag, en dat doet pijn. We zijn natuurlijk zeer ontgoocheld. We hebben een jaar lang samen voet bij stuk gehouden. Maar uiteindelijk gaat nu CD&V met de billen bloot. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam geeft toe dat het fout zat bij de bestrijding van de bacterie die er rondwaart. Dat spijt ons en betreuren wij ten zeerste. De bacterie in het ziekenhuis is niet gevoelig voor antibiotica en dus zijn strenge maatregelen nodig om hem in te dammen. En daar ging het mis. Wat ik niet kan ontkennen, wat we ook niet zullen ontkennen, dat in die periode toch heel veel mensen besmet zijn geraakt. Dus de uitvoering van die maatregelen zijn gewoon niet 100% geweest. Zeker 70 mensen raakten daardoor besmet. 25 patiënten zijn overleden. Het Maastad ziekenhuis voelt zichzelf overigens ook slachtoffer van de gebeurtenissen. Er doen inmiddels veel Indianenverhalen de ronde over de bacterie en de gevolgen daarvan. Wat ik zie in de pers is dat familieleden van patiënten naar voren uh, treden. Die zeggen: Mijn vader of moeder is overleden door de bacterie. En daar zitten ook voorbeelden bij van patiënten die die bacterie helemaal nooit gehad hebben. De grootste familie van Nederland wordt een kinderloos echtpaar. De regels voor kinderprogramma's zijn volgens de tros zo lastig dat de omroep ermee stopt. Samson, het is geweldig, fantastisch, formidabel. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dat vanmorgen staat in de krant vanmorgen en die is gelezen door Rudy Vendrecht. En natuurlijk in alle ochtendkranten aandacht voor het Europese akkoord over nieuwe leningen aan Griekenland. Eurotop doet na weken inpassen een de jagertje koopt de pers. Er was een Frans-Duits onderhondje nodig om tegenstander Frankrijk over de streep te trekken. Maar het nieuwe reddingsplan voor Griekenland, inclusief een offer van de banken, is precies zoals minister De Jager het wilde. De minister trok volgens de pers de aandacht van internationale media toen hij vandaag uiterst ontspannen tekst en uitleg gaf aan de Kamer. De jager moet nu eerst weer weken onderhandelen over de manier waarop de banken voor Griekenland meebetalen en hoeveel. En dan is het volgens de pers bidden dat het genoeg is. De Volkskrant noemt het op zijn minst ironisch dat uitgerekend het Rotterdamse Maastadziekenhuis wordt geleid door de best betaalde zorgbestuurder van het land. Het ziekenhuis staat onder toezicht omdat het veel te weinig deed tegen de multiresistente bacterie die er rondwaarde. Tiental patiënten raakten ermee besmet. Directeur Paul Smits verdiende vorig jaar 329.000 euro. Dat is ruim 80.000 euro meer dan de richtlijn die daarvoor is opgesteld. Formeel heeft Smits gelijk, schrijft de krant, als hij zegt dat zijn arbeidscontract uit 2004 niet kan worden worden opengebroken. En zijn functioneren tijdens de bacterieuitbraak moet nog worden onderzocht. Maar de bestuurder van het Maastad ziekenhuis gaat volgens de Volkskrant daaraan voorbij dat de salarisrichtlijn het resultaat is van aanhoudende maatschappelijke onvrede. Onvrede over disproportionele beloning. Iemand die wordt betaald uit publieke middelen... zou hier buitengewoon gevoelig voor moeten zijn, is het commentaar van de Volkskrant. Veel jongeren onder de 25 jaar maken zich zorgen over hun oude dag. Hoewel jongeren over het algemeen optimistisch zijn over de toekomst... denken zeven op de tien van hen dat ze in de toekomst moeten opdraaien... voor problemen die door oudere generaties worden veroorzaakt. Ze denken daarover veel somberder dan de totale bevolking... waarvan maar de helft denkt dat jongeren straks worden opgeschreven met onbetaalbare zorg of AOW. In het Nederlands Dagblad staat een peiling van het onderzoeksbureau Motivation. Jongeren onder de 25 voelen zich minder zeker... dan de leeftijdscategorie van 25 en 39. Wat volgens het onderzoeksbureau opvalt... is hoe goed jongeren op de hoogte zijn van de maatschappelijke ontwikkelingen. En dat staat in schril contrast met zes jaar geleden. Toen was het onderwerp pensioen nog zo'n ver van mijn bed thema... dat de pensioenkijker een campagne begon om jongeren bewust te maken... De enquête van Motivation werd gehouden voor de uitkomst van het pensioenakkoord van begin vorige maand. En de Elvis van Nune mag naar Hollywood. Mark Elbers, de Brabantse imitator van de King, mag volgens het AD drie nummers zingen in een Amerikaanse speelfilm. Voor Elbers maakt het niet uit of de film eindigt voor een miljoenen publiek of ergens achter in de videotheek. Dat zijn Elvis stem doordringt in Amerika, vindt hij op zich al een triomf. Elbers had in een baldadige bui een nummer... naar de inmiddels 77-jarige Ray Walker gestuurd. En die heeft als lid van de Jordanaires... ooit in het achtergrondkoor van de echte Elvis gezongen. Tot Elbers' stomme verbazing kreeg hij antwoord. En vorig jaar heeft hij in Nashville met Walker een cd'tje opgenomen. Toevallig liep daar ook een regisseur die nog iemand zocht... voor de rol van een man die in het Elvis-tijdperk is blijven hangen. Iemand zoals ik dus, zegt de Elvis van Nune. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen... En we gaan meteen verder met ons eerste gespreksonderwerp van deze uitzending. Na urenlange onderhandelingen bereikten de regeringsleiders van de Eurolanden vanavond dus een akkoord over steun voor Griekenland en voor de euro. Griekenland krijgt meer dan 100 miljard aan krediet extra. De particuliere sector, de banken, nemen bijna 50 miljard voor hun rekening. Volgens premier Rutte is er een goed pakket afgesproken. De financiële markten kunnen weer op de euro vertrouwen, zei hij na afloop in Brussel.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 Ik, ik ga niet over de financiële markten. Wat ik moet doen vanuit mijn rol is ervoor zorgen dat je alles wat de politiek kan doen... wat, wat deze regeringsleiders kunnen doen, eh, organiseert... Eh, om ervoor te zorgen dat uw en mijn belangen als belastingbetaler... als pensioengerechtigde als spaarder, als iemand met een baan... dat die zo goed mogelijk eh, gezekerd zijn. Ja, Maar een van uw doelen was het geruststellen... het weer top, op, tot kalm te brengen van die financiële markten. Ja, mijn sterke indruk is dat hier een pakket ligt... Eh, waarvan de financiële markten zullen zeggen... ja, eh, ze nemen hun verantwoordelijkheid... en ook de private sector neemt zijn verantwoordelijkheid... Dat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 Dat was premier Rutte in gesprek met onze verslaggever Wilco Boom. In Brussel, na afloop dus van die uh, top van Europese leiders... die vandaag een akkoord sloot over nieuwe steun aan Griekenland. Er wordt 109 miljard euro opnieuw aan Griekenland uitgeleend. Het land mag verder ook goedkoper geld lenen van de andere EU-landen. Ook de oude leningen worden tegen een lagere rente nu uitgezet. Ze mogen ook langer lopen, die leningen. En het uh, grote nieuws is natuurlijk dat de private sector de banken mee gaan betalen. Bij mij aan tafel zitten Jaap Koelewijn, hij is hoogleraar finance bij Nijenrode, en kamerlid Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. En we zijn nog in afwachting van Jasper Anderlu van het bedrijf HiQ Invest, die kan vertellen hoe de markt vanavond eerst heeft gereageerd. Um, maar laten we beginnen met wat meneer Rutte net zei, uh, meneer Koelewijn. Ik zag u uh, heftig het hoofd schudden. Zo heftig dat de koptelefoon er bijna afloopt. Ja. Toen uh, Wilco Boom aan meneer Rutte vroeg: uh, wat gaat het ons kosten? En hij zei: Ja, dat weet ik niet. Want de bedoeling is natuurlijk dat de Grieken het terug gaan betalen. Ja, die fictie daar houden we onszelf uh, krampachtig aan vast. Terwijl in feite een van de onderdelen van dit pakket is dat we de Grieken een tijdelijk uh, moratorium op hun uh, schulden geven. Dat betekent dat je. Onvoer zegt dat ze een beetje failliet zijn gegaan. Hmm. Nou is mijn standpunt net zo met, met failliet gaan als net, zoiets, als net met zwanger zijn. Je bent het wel of je bent het niet. Je bent ook niet een beetje zwanger. En nu denken we dat we door de formulering het zo hebben gezegd... dat de Grieken minder druk hebben om terug te betalen... waar ik het overigens mee eens ben. Hmm. Dat het tegen een veel lagere rente gaat. Hmm. Maar door dat allemaal te doen... geven wij de Grieken impliciete cadeautjes... Dat gaan de banken ook doen als zij hun schulden uh, aan Griekenland niet opeisen... maar verlengen, doorrollen in vakjargon, mm -hmm. tegen een uh, zeer aantrekkelijke rente. Want de Grieken leen nu tegen de Duitse rente. Dat betekent dat de Grieken op jaarbasis zo'n 10% op een schuldencadeau krijgen. Ja. Nou, met dat, andere woorden, wat, dat kost dus geld. Wat hier, wat hier een beetje verborgen zit onder ja. die maatregelen. is het feit dat Griekenland gewoon zijn schulden niet terug gaat betalen: niet op korte termijn en nee. tegen een lagere rente. Ja, ja. En of dat volledig wordt geduild, dat moeten we nog maar zien. Um, het is overigens, als econoom vind ik dit wel de beste oplossing. Want als je de Grieken zou dwingen uh, terug te betalen. en dat begrijpt zelfs mijn zoon van 15, die zegt. als je de economie maar al te hard laat krimpen, dan kunnen ze niet meer terugbetalen. Nee. Dus. De uitmerking van politiek uh, van Griekenland is gestopt. Dat vind ik op zich goed. Uh, er gaan disciplinerende effecten vanuit op de Grieken. Dat is ook goed. Ja. En wat, maar dat moeten we nog zien. Wat ik toejuich is dat de private sector mee moet betalen. Omdat het disciplineert. Uiteindelijk zijn wij ook de private sector dus linksom of rechtsom. Het is moeite verpakt. Wij betalen voor Griekenland. Mm. Het zijn via hogere bankrente. Het zij via hogere belastingen. Wij betalen. Maar er wordt nu iets gedaan om het even goed Nederlands te zeggen... en het uitdelen van straffen aan degenen die het allemaal mogelijk hebben gemaakt. Ja. En dat zijn toevallig ook onze eigen banken geweest. Ja. Meneer Plastek, het, het is goed dat Griekenland opnieuw geholpen wordt... want we moeten ze niet afknijpen, dan komen we verder in de problemen. Maar, zegt meneer Koelmein, moeten de premier ook niet, geen sprookjes meer vertellen. Dit betekent gewoon dat Griekenland zijn schulden niet allemaal terug gaat betalen. Ja, dat, dat lijkt me juist. Dat, dat hebben we overigens uh, al een hele tijd... Ook gezegd, je moet ook niet tegen de Nederlandse burger doen. wat toch in het verleden al werd gezegd. van nou ja, we krijgen alles terug met rente. En als dan blijkt dat dat niet het geval is. Dat, ja, dan is het logisch dat mensen ook het volgende verhaal ook niet meer gaan geloven. Ja, er nee. is dus wel een andere reden, dus die werd eigenlijk net ook al aange. Uh, uh, punt waarom die vraag wat kost het ons is wel een beetje een moeilijke vraag want dan moet je het eigenlijk ook vergelijken met wat zou het ons kosten als we dit niet zouden doen ja. en, en die Eens. kosten zijn nog veel hoger hmm. overigens weet niemand dat natuurlijk zeker want je kunt een economie nooit voorspellen uh, wat, maar, maar redelijkerwijs als dat land daar zo, in, midden in de eurozone uiteindelijk als dat inderdaad in een, in een diep dal zou wegzakken en, en dat slaat over naar andere landen die er niet sterk voor staan hmm. zoals nu in, in, in ieder geval Portugal en Ierland en, en dan gaat men ook al naar Spanje en Italië kijken... dan is het risico heel groot voor de Nederlandse burger. Ja, u hebt er als Partij van de Arbeid steeds ook op aangedrongen in de Kamer... dat ja. de banken de private sector zouden gaan meebetalen. Dat gebeurt nu, dus u bent heel tevreden. Nou, op dit punt, ik, ik heb ook net het hele lijstje... nog eens uh, van precieze getallen uh, bijgepakt. En, en uh, moet ik inderdaad zeggen... Uh, het zou gaan om zo'n 37 miljard... dat door de private sector wordt. 37 miljard van die 90 miljard... van ja. wat er net werd gezegd is dat doorrollen. Hè? Daarnaast is er dus nog een programma van 20 miljard... waarbij ze met geld uit dat fonds, de private schuld. Het Europese noodfonds. Ja, de ja. noodfonds kunnen afkopen met wat dan heet een herkut. Dat betekent dus dat de, de banken een verlies daarbij accepteren. Mm -hmm. En dat draagt dan ook nog eens, uh, ja. wat is het, 13 miljard bij. Dus ja. dan kom je samen op ongeveer 50 miljard op de 109 die, die uit de private ja. sector... Maar u bent daar dus tevreden over dat dat nu nou, gebeurt? Nou, het lijkt mij dat als wij als Kamer van tevoren hebben gezegd... eerlijk gezegd tegen minister De Jager van... er moet dan een, een substantiële bijdrage komen van de private sector. En dat is 50 van 109 miljard ja dan lijkt me in alle redelijkheid dat dat echt dat is substantieel is. Ja, en, en in, in, in die 30 miljard die nu wordt gedaan via dat, die herkut... dat is eigenlijk zeggen, we boeken af op die vordering. Alleen je noemt ja. het niet zo. Ja. Maar goed, dat is een kwestie van semantiek... Uh, uh, maar die, sem die semantiek is misschien in, in die zin belangrijk... dat het argument tegen het uh, laten meebetalen van de banken de hele tijd was... van ja, maar dan gaat de markt zeggen dat Griekenland failliet is... want Griekenland betaalt zijn schulden niet meer, ja. is dus een wanbetaler. Gaat dat dan nu niet gebeuren? Nou, daar, daar zit je een beetje ook op hoe je dingen formuleert. Uh, het probleem is, en dat speelt wat meer buiten onze landsgrenzen. en dan ga ik even de techniek in. Hmm, banken niet, mogen... Het niet altijd... Nee, ik, is. Zal, ik, ik hou rekening met het tijdstip van de avond en <laughs> ja. Uh, uh, ja, Met mijn, met mijn ja. uh, Banken mogen uh, onder bepaalde voorwaarden... de dus vorderingen die ze hebben op debiteuren, landen... tegen de verkrijgingswaarde waarderen. En als er geen signaal is dat de debiteur niet terugbetaalt... hoef je hem niet af te waarderen betekent met name voor de Franse banken, die nogal grootschalig in die schulden zitten... en ook de Duitse, um, dat die, zolang je, nu, zolang, het, zolang je het zo met elkaar afspreekt... dat je net doet alsof Griekenland niet, niet terugbetaalt... dat je honderd mag laten staan van die schulden. Hmm. Nu hebben we tegen elkaar gezegd... oké, okay, Griekenland betaalt de theorie nog steeds 100% terug... maar als je wilt, kun je dat loketten, krijg je de helft terug. Hmm. Ja, vrijwillig. Vrijwillig, ja. Dat is natuurlijk niet vrijwillig. Maar nee, dat is ook vragen. Hoe vrijwillig zo... is dat? Ja. De markt heeft al lang verteld aan ons dat Griekenland niet gaat terugbetalen. Want mm. Griekse schulden noteren nu op 50-40 procent van hun oorspronkelijke waarde. Dus de beleggers hebben dat al lang geconsumeerd: dat verhaal. Mm. Het gaat erom dat je het ook, ook in een politieke setting. Zo weten, weten voor. Nou, en die stap is vanavond gezet. En dat vind ik dus een hele grote winst. Want daarmee heb je eigenlijk het onuitspreekbare toch uitgesproken. Ja, meneer Plastik, ik hoorde uh, de directeur van de Europese Bank... Uh, de, de bestuursvoorzitter, uh, meneer Trichet, vanavond zeggen... Uh, Griekenland is volstrekt uniek. Uh, dit gaat absoluut niet betekenen dat straks ook Portugal zijn schulden... niet terug gaat betalen en straks Ierland niet. Ja. Dat hebben ze ons echt beloofd. Nou ja, dat en is heel Angela Merkel, waard. Die benadrukte ja. dat ook. En dat is natuurlijk precies om die reden dat men, men nu daar niet de indruk wil wekken dat dat voortaan bij alle landen die het even niet voor de wind gaat op die manier zou kunnen gebeuren. Dus om het probleem echt te lokaliseren tot die, die 2,7% van Europa die door Griekenland worden uitgemaakt. En zolang je het tot die 2,7% kunt beperken... Ja. is de hoop... Geeft dat ook geen voorbeeldwerking. Maar het is toch alleen maar hoop? We weten dat toch helemaal niet? Nou ja, dit, dit is nu... Kijk, Trichet heeft heel lang gezegd... er mag geen enkele vorm van verplichting boven hangen. Mm -hmm. Nu is, heeft de ECB toch geaccepteerd... dat er dus een, een, een selectief faillissement... een tijdelijk, heel kort faillissement... van Griekenland, waarin dit even kan Griekenland worden Griekenland is even opgeruimd. failliet. Ja. Precies, waarin dat toch wordt geaccepteerd. En daarmee moet, moet je toch zeggen, is de ECB door Duitsland en ik denk ook wel door Nederland toch behoorlijk uh, over de brug gekomen. Um, maar men zegt er vervolgens bij van we gaan hier geen gewoonte van maken. En dat snap ik wel voor een centrale bank. Ja, Overigens zou de Portugal en Ierland meenemen inhoud dat je het hebt over het 6% van het Europese nationale product. Daar valt mee te leven als je dat over een aantal jaren uitsmeert. Hmm. Um, uh, als Spanje en Italië, als Spanje en Italië dan gaan, dan, dan zitten we echt in een heel groot probleem. Eigenlijk, maar is dat hiermee nu voorkomen? Nee. Dat is niet voorkomen. Uh, want de, wij, wij, wij roepen hè, deze besmettingsgevaar. Nee, het, het besmettingsgevaar is geweest dat de politie zo lang hebben getand en gedraald om maatregelen te nemen. Dan ben je speculanten en de financiële markt op een idee van. Hey, misschien kunnen we hier een slaatje uitslaan. Mm. Als meet af aan duidelijk was geworden dat het in problemen komen van een land betekent dat de private sector meebloedt, dan zullen de speculanten het wel laten om Italië en Spanje het leven zuur te maken. We zagen overigens vandaag al wel dat de rent die uh, Spanje en Italië moeten betalen daalt. Dat betekent dat financiële markten meer vertrouwen krijgen in deze landen. Goed, laten we, laten we even naar de markt zelf gaan. We hebben aan de telefoon ook uh, Jasper Anderlu van ja. het bedrijf Haiku Invest. U bent beurshandelaar. Goedenavond. Goedenavond. Want wat, wat doet u precies met wat er vanavond gebeurd is? Uh, nee, in het algemeen uh, zijn we actief uh, in een uh, marktnudroepunt. Misschien... Uh, Goed om kort te zeggen wat dat betekent. Dat ja, betekent heel, dat wij, heel kort, maar wel ja, duidelijk, graag. Ja. ja, dat betekent dat wij dus uh, posities innemen die niet gevoelig zijn uh, voor de richting van de markt. En uh, op die manier, zeg maar, ook uh, ja, proberen winst te maken, onafhankelijk van de markt heen gaat. Ja. Dat uh, vinden wij belangrijk. Maar dat betekent ook dat wij in dit geval uh, met name zitten kijken in hoeverre. Dit soort gebeurtenissen onrust in de markt brengen. En wat gebeurt er vanavond? Nou, vanavond is eigenlijk nog weinig gebeurd. We hebben eigenlijk, sowieso was de dag nog niet, echt iets bekend. Dus wij zijn nog actief in Amerika. En eigenlijk is daar tot tien uur ook niet echt heel enthousiast of onenthousiast op gereageerd. En wat zegt dat u? Ja, dat zegt dan ofwel uh, dat het niet helemaal is uh, opgenomen en geanalyseerd door de markt. En ja, dat zou kunnen. En anderzijds wat ook kan is dat het toch wel redelijk aansluit... bij de verwachtingen die men al had. Ja. Ja. Dus het verhaal en... wat, wat meneer Koelewijn net zei van die markt heeft allang geaccepteerd... dat, dat Griekenland uh, een klein beetje failliet is, dat klopt eigenlijk wel. Ja, en ik denk dat de markt de afgelopen dagen misschien wat nerveusig is geweest over hè? Hoe, uh, hoe, hoe gaat het politiek inderdaad uitwerken. En de eerste tekenen, maar dat is morgen pas met zekerheid te zeggen, lijken er nu op de wijze dat er iets van rust uh, gebracht lijkt te worden. Ja, en uh, hoe, hoe gaat u nu proberen hier geld aan te verdienen? Uh, nou, aan dit specifieke event zullen wij niet per se uh, geld verdienen, maar voor ons, uh, ja, wat voor ons prettig is dat het nog wel wat, wat beweging zal zorgen. En beweging zetten wij in feite onder geld. En uh, wat ook erg prettig is, dat die bewegingen wellicht niet al te extreem zullen zijn. Want bij enorm extreme bewegingen komen wij ook uh, nou ja, kunnen wij ook in de problemen komen. Ja, dus, dus eigenlijk bent u als, als uh, handelaar op dit moment heel blij met een maatregel van uh, de Europese politiek. Die uh, de markt een beetje rustig houdt. Ja, de markt enigszins tot rust brengen is denk ik voor wel een goed moment. In het algemeen voor de markt. maar ook voor ons denk ik wel, wel, wel goed. Ja. Maar de, ja, de onzekerheden natuurlijk, die dan verder blijven spelen, zullen voor ons dan ook wel enigszins gunstig zijn om daar uh, rendement uit te maken. Ik zou verwachten dat je twee tegengestelde effecten hebt, die misschien elkaar dan neutraliseren. Het ene is dat de markt negatief reageert op de gedachte dat er sprake zou kunnen zijn van, van iets van verplichting of iets van een faillissement. Yeah. Aan de andere kant positief reageren van het feit dat de Europese leiders nu bij elkaar komen en toch het probleem Griekenland willen oplossen. Yeah. En zou het kunnen dat dat verklaart dat dat netto ongeveer ertoe leidt dat de de markt ongeveer rustig blijft. Houden ze elkaar in evenwicht, meneer Anderlu? Nee, ik denk vooral, ik denk vooral dat de politieke leiders nu een, een besluit genomen. Dat dat ervoor zou kunnen zorgen dat er, dat er wat rust uh, terugkeert. Okay. En het feit natuurlijk dat er, ja, dat er een soort van faillissement aan te komen. Dat was denk ik wel. Ja, dat meer mensen dat wel Goed. verwacht hadden. Ja, okay. Dank u wel, meneer Anderleut. Het is jammer dat u de studio niet gehaald hebt. Ik, ik wil even met de heer hier in de studio verder. Er zit nog één belangrijk element in dat akkoord. En dat is dat dat noodfonds, uh, dat Europese noodfonds... Uh, wat in het leven is geroepen om deze problemen op te lossen... dat dat in de toekomst ook preventief mag gaan werken. Hè? Nu krijg je ja. alleen geld als je echt in een probleem bent. Zoals Griekenland, ja. Portugal, Ierland in de toekomst gaan ze ook eerder ingrijpen. Is dat dan niet straks een vrijbrief voor slecht gedrag? Dat, dat, kijk, het grote probleem bij deze hele crisis... is wat wij in factermen noemen het moral hazard gedrag. Ja. Je weet dat je een verzekering hebt... dus dan laat je fijn op vakantie zo'n op het terrasje liggen... want die is toch verzekerd. Europa komt me toch wel redden. Europa ja. komt me toch wel redden. Um, dat, dat is het dat is, uh, punt. Ik ben het niet altijd eens met de jager... maar hier heeft hij natuurlijk een heel belangrijk punt. Je moet mensen niet uitnodigen om een zonnebril of een digitale camera te laten liggen. Nee. Andere woorden, schrijf niet een ongedekte check uit... aan Portugal, Ierland, Frankrijk en die andere landen. Um, aan de andere kant, en, en um, dat is best een, best een probleem op financiële markten... er zijn omstandigheden waarin, uh, mag ik het zo noemen... het flitskapitaal, de term die ik niet echt adoreer, maar wel gebruikt wordt... dat, dat de financiële markten door met enorme macht kracht op bepaalde landen in te gaan beuken... landen in de positie kunnen brengen dat ze zich niet kunnen herfinancieren. Of volgezonde landen worden, kunnen dan niet kapitaal aantrekken. In zo'n geval moet je als noodfonds kunnen zeggen... voordat het zover is, leggen wij een noodverband. Dan hou je de speculanten buiten de deur op dat moment. Ja. Want speculanten kunnen onder omstandigheden wel macht gaan krijgen. Die okay. niet altijd aantrekkelijk is. Een ja, je zit eigenlijk op, op twee verschillende uh, borden te schaken. Want ja. tegen die speculanten wil je zeggen... hou er maar op met prikken in die Europese landen... want wat je ook doet, we laten ze niet los. En tegelijkertijd wil je tegen de regeringen van die landen zeggen... ja hoor eens, jullie moeten echt... Moet je zaken je stellen, doen. Ja, want anders ja. dan ga je de mist in. Precies. En, en, dus. en daar moet je dus een balans tussen vinden. En ja. ik denk dat die met dit pakket op zich wel gevonden is. Want laat ik dat erbij zeggen... niemand wil nu in de schoenen staan van de Griekse burger. Want wat er ook in dit pakket zit... dat zijn draconische maatregelen... Nou. die voor gewone mensen in Griekenland ja. heel hard zullen aankomen. Goed. Dus dat, ik ja. denk dat dat dat, wat, het moral hazard, dus dat, dat ja. effect van dit moet je niet willen... dat dat nog steeds wel zal blijven gelden. Want je moet echt niet willen wat er nu in Griekenland gebeurt. Even, even nee. kort tot slot, uh, meneer Plasterk. Politiek is hier geen probleem tussen de regering Rutte en uh, de oppositie. Nou ja, we zijn het uiteindelijk in, in het belang ook van de Nederlandse burger op dit punt eens. Ik vond het net wel weer opvallend uh, wat, wat uh, Rutte ook zei... dat iedere verantwoordelijke politicus zal hiervoor zijn. En daarmee deelt hij natuurlijk weer een sneer uit... Het is naar, de, naar, naar, naar, naar de partij dankzij... <laughs> ja. wel ja. deze regering er überhaupt zit. Dus, dus, dus dit schuurt aan alle kanten. Maar goed, dat is een heel andere kwestie. Goed. Hartelijk dank, Nicole Wijn met Plastrik. En meneer Ander. Tot ziens. Ja. Dag en nacht en wij daartussen Jouw kussen zacht Is fantastisch toch? Glimlach, lach, lach in veel te grote tas. Klein te zijn. Door. Sla, laat, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch. We Fantastisch. Ja, en nu mag ook gaan slapen, maar nu nog niet. Dit was Eva de Rovere met Fantastisch toch. Om 1 uur vannacht moet Andrew Grant de Young sterven. Dat is een te dood veroordeelde in de Amerikaanse staat, Georgia. Hij vermoorde in 1993 zijn ouders en een zusje. Het komt vaker voor uh, zo'n executie, maar opvallend in dit geval is dat deze executie gefilmd zal worden. Ik heb nu contact met Bart Stapert, hij is advocaat met de nodige ervaring in Amerikaanse doodstrafzaken. Goedenavond meneer Stapert. Goedenavond. Waarom is het zo bijzonder dat een uh, executie wordt gefilmd? Ja, omdat eigenlijk uh, in de loop der jaren het, uh, het executeren van mensen in, in de Verenigde Staten steeds meer in een, in een soort uh, geheim is, uh, is gaan, uh, gaan gebeuren. Mm -hmm. Er zit wel een groep mensen bij, uh, de officiële getuigen. Dat zijn dan uh, uh, mensen die uh, bijvoorbeeld iets met die zaak te maken hebben gehad. Een officier van justitie, een politieman ofwel de nabestaanden van het slachtoffer. En natuurlijk uh, mediavertegenwoordigers, maar voor het overige is dit eigenlijk langzamerhand steeds meer achter gesloten deuren gaan gebeuren. Ja. En uh, ja, hier, daar lijkt nu uh, vanavond of vannacht uh, uh, een, een duidelijke kentering in te komen. Ja, en waarom is dat dat dat steeds meer achter gesloten deuren ging? Ja, dat is. Schamen uh, ze zich er toch een beetje voor? Nou, men, men is langzamerhand wel teruggekomen van het, ja, het, het, het sensatiegebeuren rond die doodstraf. Mm. Uh, men heeft het toch veel meer gezien als een soort, ja, een, dat, het, dat zoiets meer een soort soberheid moet uitstralen. Dat het weliswaar een, een, een verdiende straf is volgens uh, het Amerikaanse recht en volgens de Amerikaanse bevolking de meerderheid daarvan. Maar dat dat niet meer, uh, dat het niet meer tot die tafereelen moet leiden dat mensen eromheen staan te juichen en, te, en, en, en dergelijke. Nee. Maar waarom nu dan wel? Nou, nu is er een heel specifieke situatie ontstaan. dat er in de afgelopen jaren eigenlijk steeds meer discussie is ontstaan over de manier waarop die zo wordt uitgevoerd. en, en, en heel specifiek. De middelen die worden gebruikt bij de dodelijke injectie. Mm -hmm. En dan gaat het om de vraag of de middelen die worden gebruikt mensen eigenlijk wel buiten bewustzijn brengen. Uh, of dat ze zich heel bewust zijn van het, dood, het doodgaan, zeg maar, van de werking van die medicijnen. Ja. Um, dat, heeft, uh, nou, dat heeft een interessante discussie op gang gebracht of de dodelijke injectie eigenlijk ook wel een humane manier van executeren is. Ja. Um, er is op 23 juni jongstleden in Georgia een executie geweest met een nieuw middel, een nieuw gif zeg maar dat wordt gebruikt. Daarbij lijkt het zo te zijn dat de persoon die daar is geëxecuteerd toch nog wat stuiptrekkingen heeft uh, gedaan en dergelijke, waardoor het lijkt dat hij aan het lijden was. Mm -hmm. En nu heeft een uh, advocaat van een andere ter dood veroordeelde gezegd dat de executie van vanavond moet worden opgenomen, zodat bewezen kan worden dat deze druk inderdaad, deze, dit medicijn, dit gif, inderdaad uh, bijwerkingen heeft die eigenlijk niet. Uh, die niet zouden moeten zijn. Ja, en een rechter heeft daar nu dus toestemming voor gegeven. Dat die, ja. uh, is, ja. dat, is dat niet een schending van de privacy... van uh, de ja. ter dood ja. in kwestie ja. Ja. vanavond? Ja, je ja. ja, zou dat wel uh, zo kunnen zeggen. Hij nou, heeft de rechter er wel bij gezegd... en dat is daarvoor uh, heel van groot belang... dat die videotape uh, niet gepubliceerd mag worden... dat die meteen uh, zeg maar opgeborgen moet worden in, uh, bij, de, bij de rechtbank in een kluis... en dat die alleen in de procedure... Eventueel gebruikt mag worden. Dus het is niet zo dat hij morgenavond op primetime televisie staat hoor. Tenminste, dat is niet de bedoeling. Ja. Maar goed, als die tape er een keer is, dan uh, zou die ook kunnen uitlekken. Ja. Bent, u, bent u zelf wel eens getuige geweest van zo'n uh, executie door injectie? Ja. En wat, wat, wat, wat was uw indruk wat het betreft dat, dat lijden van de geëxecuturen? Nou, ja, kijk. Het lijden gaat, wat mij betreft, wel grotendeels vooraf aan die executie. Hè. Het is het mm. toewerken naar dat moment. Dat moment zelf is uh, bijna steriel, zou je kunnen zeggen. Je ziet iemand liggen en je weet dat daar op een bepaald moment een, een gif in wordt gebracht. En uh, ja, dan weet je ook dat hij daarna gaat sterven. Ik bedoel, dat, dat, dat is de executie, dat weet je. En als je daarnaar staat te kijken, dan is het. Ja, ik, ja het, is, het is surrealistisch sowieso, maar het, is, het heeft ook een soort steriliteit. Um, wat, wat daarbij wel interessant is, is natuurlijk dat in de loop van de afgelopen jaren... Um, ja, wel duidelijk is geworden, dat, dat dat, dat gif dat gebruikt wordt, dat, dat, dat daar wel het een en ander in mis is, uh, en dat het heel goed zou kunnen, dat mensen, uh, zich dus heel goed bewust zijn van wat er zich om zich, om hen heen afspeelt, ja. maar ze zijn, hun spieren zijn eigenlijk zodanig verslapt, dat ze niets meer kunnen doen of zeggen. Ja. Dus ze, ze weten het, ze weten wat zich, wat zich afspeelt, maar, maar ze kunnen er niks meer tegen doen, en dat, ja. Ja, het is misschien een zekere ironie, want dat, dat wordt dan gezien toch als een vorm van lijden die eigenlijk niet toegebracht zou moeten worden. Nee. Zou, zou, uh, is het het, uh, het feit dat de advocaat van die verdachte die dus dit laat filmen, uh, doet hij dat alleen om zijn eigen verdachte te helpen? Of wil hij ook een breder punt maken, denkt u, tegen de doodstraf en zou dat kunnen werken in dit geval? Uh, nou, ik, ik, ik, ik, ik weet vrij zeker dat dit een, een breder punt is. Dat dit natuurlijk uh, de executies in Georgia... niet alleen voor Gregory Walker, zeg maar, de cliënt van die advocaat... Mm -hmm. uh, uh, zou kunnen vertragen, maar ook voor anderen. Uh, dat is in de afgelopen jaren ook gebleken. Daar waar dit, dit, dit punt, zeg maar, dit, dit naar voren is gekomen... van uh, de, de problemen met, met, met het gif... Uh, heeft het in meerdere staten geleid tot een langdurig uh, moratorium... een langdurig stilte in executies... Dus uh, ja, dat is wel, wel degelijk de insteek. Mm. En... Uh... Ja, kijk, vanuit mijn perspectief werken tegen de doodstraf is uh, iedere vertraging uh, een goede. Het is natuurlijk eigenlijk een, een beetje merkwaardig dat, dat we in de afgelopen jaren in zo'n discussie over gif en, en, en, de, en de beschikbaarheid van het juiste gif en de juiste dosis terecht zijn gekomen. Terwijl de werkelijke discussie natuurlijk blijft van is het, is het verantwoord voor de staat om, uh, om, om een mensenleven te nemen. Ja. Maar daar zijn we wel een heel stuk van verwijderd als we het hebben over uh, of, of het juiste gif wordt gebruikt. Ja. Want, want hoe staat het met? die discussie in de Verenigde Staten eigenlijk? Nou, je ziet al, al nu een, over een langere periode, echt, echt uh, tien jaar zo'n beetje al... dat het aantal, het aantal nieuwe doodvonnissen uh, aan het afnemen is... Dat betekent eigenlijk dat er uh, meer terughoudendheid is, ook bij juries, om een doodvonnis op te leggen. En dat, dat kun je toch wel terugkoppelen naar ook het, uh, het feit dat, dat het aantal voorstanders van de Datser percentueel gezien op zijn, op zijn laagst is in, in jaren. Mm -hmm. uh, dus de Datser bestaat. Men accepteert ook min en meer dat hij bestaat. Hij wordt natuurlijk ook gebruikt voor de hele zware zaken... Maar over het algemeen kun je kun je ook wel zien dat hij dat steeds uitzonderlijker wordt, zeg maar. En, ja, de hele idee is misschien dat dat op een duur dan toch tot een zodanige uitzonderingspositie leidt dat het helemaal geen zin meer heeft om hem te gebruiken. Mm -hmm. dus ik, wil, ik wil eigenlijk niet zeggen dat we al zover zijn, want bijvoorbeeld dit jaar zijn er al wel 28 executies geweest. Ja. Uh, ook in sommige staten die alweer een hele tijd niet hadden geëxecuteerd, mm -hmm. zoals Alabama en Mississippi. Dus uh, het, het, het, het, het is nog zeker een, zeker een, een gemengd beeld, maar... Je kan wel zeggen dat over een langere periode de doodstraf relatief gezien wel op zijn retour is. Goed. Nou, laten we hopen dat uh, dit ook nog een beetje helpt. Dank u wel, meneer Stapert. Graag gedaan. Obel was dat uit Denemarken, met Brother Sparrow. Een kermis op de lijst van beschermd immaterieel erfgoed van de UNESCO. Als het aan de gemeente Tilburg ligt, dan komt hun kermis erop. De grootste kermis van Nederland namelijk, met een miljoen bezoekers, gaat morgen open. Maar er werd al in 1570 over geschreven. Goedenavond, meneer van Oers. Goedenavond. U bent uh, kermishistoricus en u weet alles over die kermissen in Tilburg Bestond die inderdaad al in 1570... Ja, want de oudste bronnen die gevonden zijn, dateren uit 1570. Ja, wat staat daarin? Nou, daar bleek onder andere dat uh, men een bepaald, uh, bepaalde hoeveelheid moest betalen. Uh, waarvoor dat precies was, uh, is eigenlijk niet goed bekend. Maar dat ging om... Niet voor, de, niet voor de draaimolen waarschijnlijk? Van, nee, dat was een, een, een opbrengst van de, de oogst. Ah, oh, ja. ja. En uh, daarom heeft men ook de conclusie getrokken dat dus ook die Tilburgse kermis is ontstaan uit een oogstfeest. Oh ja? Ik, ik ja. had altijd begrepen dat het ook iets met kerk te maken had, kerkmis. Kan, kan er zijn in Nederland ook kermissen die dus uh, uit ker een kerkmis ontstaan zijn. Uh, andere kermissen weer uit een jaarmarkt. Maar uh, Tilburg, hoogstwaarschijnlijk ontstaan uit een oogstfeest. Ja. En als dat in 1570 al bestond, is het dan ook de oudste van het land? Nee, nee, zijn kermissen die zijn nog veel ouder. En uh, ook met name in het buitenland zijn er kermissen die toch al uh, rond het jaar duizend zijn ontstaan. Mm -hmm. ja. Maar het is inmiddels wel de grootste. Hè? Hoe, is dat, hoe is dat zo gekomen? Dat ze daar in Tilburg zo uh, enorm goed kermis kunnen vieren? Nou, het, het zal ook wel voor een groot gedeelte aan de Tilburgers liggen. Want. Uh, Rond 1900 was Tilburg eigenlijk helemaal geen grote kermis. Aha. Maar wel een kermis waar dus uh, de bekende kermisexploitanten uit die tijd... graag een plaatsje wilden veroveren. Dus Tilburg heeft eigenlijk ook altijd al uh, de mooie attracties uit Nederland... op hun kermis gehad. Ja. Aan de telefoon hebben we ook uh, meneer Piet Duits. U bent uh, exploitant van nostalgische attracties. Staat er hier op mijn papiertje, klopt dat? Ja, dat klopt. Toch ja. U, staat, u staat ook al heel lang in Tilburg, hè? al twintig jaar. Wat maakt die Tilburgers zo leuk? Ja, kijk, in Tilburg is het echt een, een familiekermis. Dat is wat echte kermis nog gezien, zoals van vroeger uit. Kijk, in Tilburg is echt iedereen voor de kermis. Dat merk je al tijdens dus het opbouwen, dan komen de mensen kijken. Dat, ma dat maakt de sfeer al, al veel leuker, snap je wat ik bedoel? Dat is in andere steden anders? Dat is in andere steden wel eens anders. Dat is een dorp ook wel eens. Maar voor grote steden, dan komen ze eigenlijk alleen als de kermis er is. Maar nu zie je ze al dagen van tevoren. Ja. Als je de stad inkomt dan als je de mensen al zwaaien, dan is natuurlijk, ben je welkom. Dan ja. moet je dat ook een beetje een beetje ondervinden natuurlijk. Ja, staat alles al voor morgen? Ja, wij zijn zo goed als klaar. We moeten morgen nog wat kleine dingetjes doen. Ik sta er ook met zes nostalgische attracties, dus we hebben wel een beetje werk gehad. Wat zijn dat, nostalgische attracties? Waarmee staat u? Nou, wij staan met een rupsbaan. Een rupsbaan, ja. Dus was zo'n kap overheen je gaat, yeah. die? Oh, ja. nou die is origineel uit 1936. Aha. Die staat er met een zwanencarousel. Uh, die is uh, origineel, ook zo geschilderd in die stijl, uit 1928. Maar die staat er ook met een, een draaimolen die helemaal origineel is. Aha. En uh, die is van begin 1900, 1910, 1909 zal die zijn, dat weten we niet 100%. Ja. Maar die is wel helemaal origineel, dus allemaal met attribuutjes erop die in die tijd op gemaakt zijn. En nu, nu staat u er al twintig jaar, maar ik begreep dat uw schoonvader zelfs al vijftig jaar uh, in, ja. in Tilburg kwam. U ja, hebt heel ja. wat zien veranderen waarschijnlijk in die tijd. Ja, ja, kijk, mijn schoonvader is helaas twee jaar geleden overleden. En uh, ja, die verhalen ken ik natuurlijk nog, maar die had er heel veel meegemaakt natuurlijk. Ja. Dus uh, die, die rezen vroeger met een vaakje. en uh, de zwaarzeggerij. Ja. En uh, ja, dat, dat was natuurlijk ook apart. Dat was de enige wat ze toen deden. Dat uh, waren de enige die dat brachten in Nederland, op die manier. Ja, ja en die hebben Tilburgse kermis wel zien veranderen natuurlijk. Ja. Is, het, is het nog leuk? Want ik heb wel eens de indruk, vroeger stonden er inderdaad allemaal van die prachtige uh, uh, draaimolens als waar u nu mee staat. Maar, maar ja. tegenwoordig staan er zo ontzettend veel van die automaten waar je alleen maar een, een beetje een dom prijsje mee kan winnen. dat ja, vergis zijn ik me daar? Wat zegt u? Daar zijn ook klanten voor. Ja, dat begrijp ik. <laughs> maar, maar vind, ja. meneer, meneer Van Oers, um, Tilburg was uh, uh, tot, tot eind 19e eeuw eigenlijk maar een beetje een dorp. En groeide opeens begin vorige eeuw uit tot een, uh, tot een beroemde textielindustrie stad. Heeft dat invloed op die kermis gehad? Misschien wel, misschien wel. Maar ja, het was natuurlijk ook ja, vaak armoede. En uh, ja, de meeste mensen konden dus zich geen uh, kermisgeld veroorloven. Nee. Maar, maar ze waren wel fanatieke kermisviers. En dat is ook altijd gebleven. En in Tilburg zijn ze ook daar altijd in meegegaan. De, de gemeente ook. Die kleine kermis is uitgegroeid. Er kwamen terreinen bij. En er kwamen steeds meer pleinen. En tot, uh, tot aan het eind van de zestiger jaren was Tilburg dus een van de grote kermissen in Nederland, maar ja. niet de grootste. Maar nu is het het, ja. het tweede evenement van het land, las ik. Eigenlijk. Ja, dat, dat klopt. En Tilburg is nu ook de grootste kermis van het land. Ja. En dat komt doordat de gemeente er ook zo uh, aan trekt. Ja, die, uh, die willen echt een hebben En die, die werken daar ook een heel jaar aan om iets moois te, te brengen. Ja, wat doen ze er dan aan? Niet gewoon proberen om uh, mooie attracties te trekken. Wat is de mooiste die er staat op dit moment? Nou, uh, voor een kermisliefhebber is eigenlijk alles mooi. Ja, maar noem maar maar Het noem, maakt noem niet uit, want uh, <laughs> kermis is gewoon een... Alle attracties samen maken de kermis. Meneer Duits, wat vindt u de mooiste attractie die er staat? Ja, ik vind eigenlijk de mooiste uh, attractie, dat vind ik wel, naar Rupsbaan of mijn snoepkraam die daar staan. Ja. Natuurlijk. <laughs> ja, natuurlijk. Ik heb daar een prachtige snoepkraam staan van 13 meter. Ja. Die is uh, van eind 1800, begin 1900 en die wordt helemaal met de hand opgebouwd. Ja. ja, dat vind ik zelf een geweldige mooie kraam en daar gaan we maar één of twee keer per jaar mee open. Dat is het Nederlands Openluchtmuseum in Tilburg. Ja. Ja, dat vind ik zelf, uh, dat vind ik zelf een juweeltje, maar ja, dat moet je zien. En is er ook iets waar ze u met geen stok in krijgen? Ja, ik, ben, uh, ik heb hoogtevrees, dus een hoge apparaat, daar ga ik zelf nooit in. <laughs> Oké, okay, meneer Van Hoers, gaat u overal in? <laughs> niet, niet overal, maar ik, ik durf wel hoog. Maar dan moet het in ieder geval al uh, niet te hard gaan. Nee. En even... Zeker niet over de kop. <laughs> nee, ja, Oké, okay, even tot slot. Dan nou moet de kermis, vindt de gemeente op die werelderfgoedlijst. Vindt u dat ook, meneer Van Hoers? Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel een, een goed idee, ja. En eigenlijk zou de totale kermis erop moeten komen. Het, kermis, het, het, het fenomeen kermis. Het bedoelte. fenomeen kermis, ja. ja, ja. De dat, Nederlandse dat kermis speciaal. Ja, zeker. Want uh, nu merk je ook dat uh, met name de, de oude nostalgische kermisattracties van vroeger die komen weer terug. Ja. Er zijn er altijd nog bewaard gebleven die worden weer opgeknapt. We worden weer terug op de kermis gebracht. En, dan blijkt daar ook veel belangstelling voor te zijn. Ja, want, want, want, want even nog naar, naar meneer Duits, tot slot. Uh, u staat met die nostalgische attracties. Vindt u dat het op de werelderfgoedlijst moet? Ja, ik vind dat, wel, uh, dat het wel kan, ja. Ik vind dat wel een goed, uh, goed, uh, goed plan. U, u vindt het wel belangrijk cultuurgoed wat u daar heeft staan? Ja, dat ja, vind ik wel. Het is, uh, dat is, heel, uh, ja, dat is heel belangrijk dat dat ook bestaan blijft. En dus ook de gemeente zoals Tilburg... kunnen wij ook blijven bestaan met de nostalgie, snap je? Ja. Maar er zijn meerdere uh, plaatsen in Nederland waar wij toch uh, welkom zijn. En daarom blijft dat stukje uh, ja, erfgoed toch bewaard. Want heel er zijn goed. natuurlijk al heel veel prachtige nostalgische attracties gesloopt vroeger. Ja. Ja. Nou, ik, ik wens u allebei een hele leuke kermis vanaf ja, morgen. Dankjewel. En bedankt dankjewel. voor het gesprek. Goedenavond. Graag gedaan. En om alvast in de stemming te komen voor morgen hebben we de eigenaar van een attractie in Tilburg gevraagd om op zijn geheel eigen wijze de kermerbezoeker uit te nodigen. The all all all all all all all all Kom weer mee all all snel. all snel, Snel, all all all all Break your break, come on. Winnen, winnen, winnen, stits maar winnen. Dit was het oog van deze donderdag. Morgen is er weer een oog, dan is het vrijdag en dan zit hier Thijs van der Brik. Een <tieden> sigarette en een laatste glas